Door het geweld zijn de laatste 20 jaar zeker 6.000 mensen om het leven gekomen. Ongeveer 130.000 mensen hebben dit weekend de marinedagen in Den Helder bezocht. Door het regenachtige weer waren er dit jaar 50.000 minder dan vorig jaar. De bezoekers zagen onder meer demonstraties van helikopters en snelle schepen. Verder konden ze rondkijken op allerlei boten. Het weer, vannacht opklaringen en bij zee een bui. Komende dag eerst enkele wolken, maar geleidelijk meer zon. In het noordoosten kan een bui vallen. Maxima tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 But I wish I could